9 uur. Dit is Jeroen Chapkemaan met het NOS Journal. President Trump heeft met de Democraten een akkoord bereikt over een tijdelijke heropening van de Amerikaanse overheid. De shutdown heeft 35 dagen geduurd, de langste sluiting ooit. Trump tekent vandaag nog een noodwet die de shutdown drie weken opschort. Hierdoor kan de uitbetaling van de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren worden hervat. Ook luchtverkeersleiders krijgen dan weer geld... waardoor het gevaar van vertragingen op de grote luchthavens is geweken. Trump sloot de overheid om af te dwingen... dat het congres ruim 5 miljard dollar ter beschikking zou stellen... voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Daarover is nog steeds niets afgesproken in het tijdelijke akkoord. De zelfverklaarde nieuwe president van Venezuela, Juan Guaido, heeft zich voor het eerst in dagen in het openbaar laten zien. Te midden van duizenden aanhangers hield hij een toespraak op een groot plein in de hoofdstad Caracas. Vervolgende week kondigde Guaido een nieuwe demonstratie aan tegen het zittende regime van president Maduro. Hij roept het leger op zich bij hem aan te sluiten. De afgelopen dagen zijn bij confrontaties met ordentroepen naar het verluid 20 mensen omgekomen. Guaido riep zichzelf woensdag uit tot interim-president. Dit werd erkend door verschillende landen, waaronder de VS. Het kabinet wil giften aan Nederlandse politieke partijen... van buiten de Europese Unie verbieden. Minister Stolongren noemt als reden het toegenomen risico... op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie. Er geldt een uitzondering voor giften van Nederlandse kiesgerechtigden... die buiten de EU wonen. De nieuwe wet moet gaan gelden voor alle politieke partijen... maar vooral de PVV zal hierdoor problemen krijgen... De partij van Geert Wilders kreeg meer dan 100.000 euro... van het Amerikaanse David Horowitz Freedom Center tussen 2015 en 2017. Het weer in het Noordoosten is het op diverse plaatsen spekglatter ijzel. Daarvoor geldt code oranje. De komende uren loopt de temperatuur op tot boven het vriespunt... en zal de ijzel geleidelijk verdwijnen. Morgen bewolkt en vooral in de noordelijke helft regen bij 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM met nu zie het. Zeggen, hoor. Oh! Jeetje, Jeetje Jeroen. Oh. Heb je geen pijn aan je vingers nou? Ja, ik heb van ik heb die lange vingers. Heb piano vinger? Jezus. Voor de luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij een frisse, fruitige en vooral koude. Zie je het ja. oh, brudje. Brudje. Maar, Wat is het? koud hier binnenkomen, zeg? Ik zou ja. de kachel uitgezet. Natuurlijk zoals het hoort, maar.. Oh! We, we moeten eventjes beetje, uh, dampende, stampende Houser in de houden. Even een dus, beetje opwarmen, dat soortje. Ja, dat, dat deed ik ook gelijk met de Cube Guys en met ja. Steve, Axel. Top. Ja, we zijn alweer aan de laatste vrijdag van januari 2019. Dat gaat hard, hè, die januari, ja, maand. Ik hoorde je nog zeggen, god, 2019 nog zo ver weg. Het was wel weer bij, maar ja. ja. Oh, nu zitten we al bijna in februari, kort maandje. Des eerder is het zomer. Oh ja, lekker. Ik, uh, ik heb er zin in vanavond. Ja, uh, ik ook. Twee uur lang zie je het. Wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, ik zag jou alweer druk over en weer schuiven met uh, nieuwtjes. Ik zag hier kranten, flyers, noem het maar op. Ja. Dus ja, dus de papieren, zie je, je het uh, in horen. Dat wou ik net zeggen, dat het nog allemaal op papier gaat. Maar, nee, maar niet uit. Jij bent lekker bezig geweest. Natuurlijk! Wat is er nog meer vanavond? Nou, we gaan eventjes kijken wat staat er in de chart Vorige week was er vrij weinig aan, dus... Een uitdaging vanavond voor ons, Dennis. Een leuke ja. chart erbij te pakken. Ja, we gaan eens zien wat dit nieuwe, het dat nieuwe is. Dat wou ik net brengen. zeggen. Hebben we nog meer uh, ongein? Nou ja, we hebben nog heel veel nieuwe platen. En ja, dat tweede uur, dat is het toch ook weer lekker hoor. De tweede See It Sessions van 2019. Ja. Oh, oh. De eerste was wel weer heel goed ontvangen. Ja, heb je veel positieve reacties ja, ge gekregen? Echt uh, een uh, lekkere start, een lekkere mix om het jaar te beginnen. Oké. Okay. Nog meer commentaar uh, erop gekregen? Of, uh... Nee, het uh, nee. is eigenlijk uh, heel lovend allemaal. Nou kijk, uh, dat is allemaal uh, leuk. Nou ja, dus vanavond een lekkere warm-up uh, van jouw uh, stapavond. Of ja, misschien uh, ben je onderweg uh, naar je, dat je moet werken. Het kan zo maar dat je naar een club moet uh, gaan. Ja, dat zou dus, kunnen. Het kan zo allemaal maar. Ik zou zeggen, hou me hier lekker op jouw CVM antwoord. We zijn ook uh, live te bezichtig op de webcam, dus ik zwaai even naar mijn mama. Hoi mam! <laughs> Wat? Love wat you ja? Ma Love ja, you ja, man, waarom, waarom ga je, je haar nou gelijk uh, zitten kammen? Ja, ah, uh, ja, ja. Hey, krijg en straks uh, gaat ze in de, in de stream wat typen of zo. Ja, nee, ja krijg, da da daarom, daarom, daarom. Pak er even spiegeltje bij, eventjes een lekje gel erin, Dennis. Dan, dan zit het weer helemaal goed. Ja, ja. En, heb je het ook al gezien? We hebben een nieuwe tv. Ja, wel. Nee, oh. niet. Het is nog geheim. Oh, Hierbij zie je het, blijft het niet geheim, hè? hier zijn we altijd nou, als eerste op zier, de hoogte. Bij het, gebeuren dingen eerder dan, uh, dan ze moeten. Ja, en als, als we het over eerder hebben, ja, jij komt met een plaat aan, is die al uit? Nou, ja en nee, laat ik het uitleggen. Leg het eens uit. Hij is vandaag in de extended mix uitgekomen, maar ik heb ook nog de VIP mix gekregen en die is nog niet uit. Van Joe Stone Bugaboo. Oh, is dat uh, niet die welbekende sample uh, erin? Ja, van Destiny's Child. Oh, nou, ja, lekker. Gooi maar lekker in hier, en Joe één, Stone. Twee, uh... Bugaboo! In de VIP Extended Mix, hier natuurlijk bij See It Where Else. Tot aan 11 uur. Jouw vrienden van de, ra van de radio, jawel. 106.9, 104.5. En Siggo, kanaal 40. auto You make me wanna throw my picture out the window You make me wanna throw my picture out the window So empty like the to comes, the phone goes Rest my feet so I can move Cause you're a bugaboo, a bugaboo I wanna put your number on the ground block That's it, oh you'll pick my new number Cause you're a bugaboo, you're mad you want bugaboo, you're mad me And don't you see it ain't cool oude klassieker, hè? Ja, stelt ook nooit teleur. Wat was de klassieke naam ook alweer van deze plaat? Om you er got even got in te komen. Uh, you got love. Ja, you got love. Maar uh, de artiest uh, van uh, The Source, en Candy Staten. Kijk, dat dat moeten we eventjes oefenen voor de popquiz, hè? Ja, dat ja, dat, uh, ja, ja, ja, ja. ja, dat, dat hoort erbij. Uh, Raad je plaatje? Ja, ik weet niet of ik morgen uh, ga rennen, Dennis. Het uh, uh, zal het zal spannend worden. Ja. Het zal erom er hangen. En anders gaan we voor de, voor de win, hè? Voor de win. Ja. Hé, hey, ik kwam met zo'n stapel nieuwtjes binnen, dus we trappen gelijk maar af. Het Loveland Festival. Het weekend van 2019 presenteert uh, Carl Cox en Solomon. Die komen als eerste ex uh, gewoon. Nou, dat zijn meteen niet de minste. Zo leuk hoor. Ik wil hem nog wel een keertje zien, Carl Cox. Ja, ik ook. Die, uh, die grote neger, die staat gewoon echt te zweten achter de deks. Nee, die Want doet... die gewoon is, hij is gewoon echt aan het werk, hè, die jongen. Ja, maar die doet het ook een tijdje hoor. Ik heb het toen gezien, uh, een keertje in, uh, waar was het? In, uh, in Ahoy, Rotterdam. Uh, toen toen uh, de, de, de opnames eigenlijk. Hij stond geloof ik met vijf draaitafels tegelijkertijd uh, te knallen. Uh, ja, dat, dat was ongehoord. Uh, en gewoon met vinyl, hè? Ja, ja, ja. Dus, dus, en ik, uh, ik heb ook wel wat van hem gezien uh, op uh, Ibiza dan. zo. Nou, ja, oh, dat is gewoon genieten van, uh, van die man. Over, maar, maar, over, over vinyl gesproken. Heb jij de DJ Red Bull uh, contest gezien? Nee, in, uh, in nee, de nee, nee, nee. Ik was toevallig aan het kijken. Toen was DJ Turner bezig uit, Nederland, uit uh, Amsterdam. Maar hoe hij draait, jongen. Oh. Ja wat, wat Skills, hoor. Wat was dat? Ja, het is gewoon een, een soort DJ-contest wie het lekkerst kan draaien. Maar echt met scratchen en loopen en alles tegelijk. Gewoon ook hard aan het werk. Nou ja, ja ik dat, zat, dat, al, dat ik zat te luisteren. En uh, nou, die gaat van Drake zo naar een oude hip-hop klassiekers. Naar een discoplaat. is naar een dikke trapplaat. Naar een houseplaat. En je staat gewoon echt van, what the fuck gebeurt hier? He? Ja? Zo gaaf, joh. Oké. Okay. Nou ah ja, dat, uh, dat is uh, lachen natuurlijk. Ja. Hé, hey, maar om even terug te komen op het nieuwtje. Want eh, ja, we hadden het over Karl Nadat het festival vorig jaar succesvol getransformeerd is en naar een weekendlang vol uh, feest, zal het ook dit jaar weer twee volle zomerdagen gaan duren. Het vindt plaats in het mooiste park dat Amsterdam Rijk is. Maar deze prachtige omgeving is niet het enige wat de duizenden bezoekers bij elkaar brengt. Op de zes tussen de bomen gelegen stages zal weer de internationale top uit de house en techno vertegenwoordigd zijn. Met Carl Cox en Solomon in de voorhoede. Het Slotenpark, gelegen aan de oevers van de Slotenplas, is de perfecte plek om expres te verdwalen. Via de kronkelende paden kom je op de mooiste plekken uit. Zoals het Magic Forest, wat s'avonds in alle kleuren oplicht en waar je gewoon de champignons kan plukken. En je komt vanzelf bij iconische stages is de Fire and Rise uit met een lange geschiedenis van gedenkwaardige optredens. Je komt via de muziek vanzelf tot de kern van Loveland. Het verbinden met elkaar. 7e date: 10 en 11 augustus geniet je weer van een heel weekend Loveland. Tickets kun je nu al kopen. En ja, ik zou ze gaan halen. Want ja, voor je het weet zijn alle handelaren met alle kaartjes er vandoor, Dennis. Ja. Dat is tegenwoordig wel een kriem, hoor. Ja, ja, je, je komt tot elkaar. Ik hoorde bijvoorbeeld al voor het openingsfeest van Bootsock, ja. Ze moeten het nog gaan bouwen. Binnen 30 seconden waren de kaarten uitverkocht. Jezus. 30 seconden, Dennis. Ja, die, dat weet je gewoon. Dat zijn gewoon handelaren. En dan zie je die met hoerkorprijzen gewoon uh, aangeboden worden. Ja. Gelukkig heb je uh, sites zoals uh, TicketSwap uh, die zeggen: van Nou, we zetten een maximum uh, prijs erop. En dan komen de kaarten wel weer voor een reële bedrag terug, maar... het is gewoon een beetje ja, jammer eigenlijk, Den, eh, dat het ja, zo gaat. Het, ja, het heeft eigenlijk niks meer uh, met feestjes uh, te maken. Vroeger kon je gewoon zeggen van, nou weet je wat, zo op zondagfeest... Uh, we gaan uh, zondagmiddag even een kaartje kopen. En tegenwoordig, nou, dan moet je maanden van tevoren al uh, een kaartje hebben. Het ja. gaat de verkeerde kant op. Maar wat de goede kant op gaat... Is jouw uh, muziek smaken, Dennis. Want ja? jij, jij hebt weer een mooie te pakken. Ja, ja, ja. Zeker. De nieuwe van Mark Knight, die hebben we toen uh, gezien uh, tijdens uh, Sensation. Uh, Klopt. Wat een beest van een set was dat toen. Dat ja, was uh, zee, eigenlijk vijf jaar al. Uh, zes jaar geleden alweer, hoor. Ongelooflijk. Ja ik, ik, ja, ik ben eigenlijk ook wel stiekem een beetje fan uh, van Mark Knight. Maar ik ook. Ik vind hij hem heel top. Hij brengt uh, heel veel uh, plaat uit uh, op uh, Toolroom. Ja, zijn label, hè? Ja, da daarom. Maar hij heeft een nieuwe plaat. Ja. Ja, anders zou je hier niet naar het luisteren. Wat is een nieuwe plaat? Uh, vertel er eens wat meer over. Nou ja, hij is nog niet uit. Nog niet uit? Nee. Hoe kom jij er dan nou weer aan? Of moeten ja. we dat gewoon niet vragen en gewoon lekker die plaat gaan draaien? Gewoon die plaat draaien. Oké, okay, nou ja. Hij staat helemaal klaar voor jou. De nieuwe van Mark Knight. The Mystery of Old Mark Clifton. Binnenkort uit op Tour Records. Maar ja, zie je het first? ja. De we zie het roem. Ja, ja, ja, heerlijk, lekker knallen, bij sea het. Zometeen meteen meer nieuwe platen, meer nieuwtjes, natuurlijk ja, de charts. Yeah. En DJ Dion Sydney, een uur lang in de mix met see it sessions. Hou me hier.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 Zeker hoor, nieuwe muziek hier, Nicola, Nicola Succi met Wauw. Ja, uit Italië Dennis, hij hey, ja, primeurtje. Want maar die Italianen kunnen er ook wat van hoor. Ja, en hij komt voorlopig nog niet uit hoor, want... Uh, nee, het, maar daar het hebben het... wij geen boodschap aan. Het is a very limited copy of the hot new single from Nicola Succi. Nou, wij vinden, hem I... wij vinden hem heel limited hoor. Hij komt uh, 11 februari komt hij, uh, als Beatport exclusive uh, uit. Oké. Okay. En uh, vanaf uh, 8 maart, dan kun je hem overal kopen. Nou, boffen wij even. Tuurlijk, wij, wij we hebben Ja, we hier wij, gewoon. We, we staan oh, ons vak wel. Ja, dat dacht ik ook. En ik vind het lekker, uh, jij zegt gelijk al, ja, weer een uh, simpel, weer opnieuw die sample gebruikt. Maar ja, ja, toch, leuk, toch gedaan. leuk gedaan. De ja. vond is leuk en uh, ik vind het een vrolijk nummer. Ik word er vrolijk van. En dat, en dat willen we graag ja, ja. vrolijk houden. Ja, wat vrolijkheid brengt liefde. En ja, dat brengt ons bij het volgende nieuwtje. Want Age of Love, die brengt een ode aan de Belgische dancecultuur... met 100% Belgische line-up. Oh, ja, na een eerste succesvolle editie vorig jaar komt Age of Love... dat in 2008 voor het eerst plaatsvond in Gent... opnieuw naar de Antwerpse Lotto Arena. Het beproefde partyconcept is een eenvoudig als succesvol v een muzikale trip laten beleven met het beste aan danceclassics uit de jaren 90. Oh. Ja, daar houden wij wel van. Ja? Want voor deze tweede XXL-editie van Age of Love trekt de organisatie radicaal de kaart van de Belgische dansgeschiedenis. Ze kozen immers voor een 100% Belgische line-up met als uitschieters de zeer populaire Cherry Moon tracks, Bonsai All Stars en live performances van Karat. Tracks, uh, also known as Push. Also known as Mike Deze. Ja. Age of Love Neemt de virus mee naar De hoogdagen van de Belgische dancecultuur Toen Virus van Heinde en Ver Afstakten naar legendarische clubs Als Cherry Moon, Illusion Cillian, Boccaccio, Phil Collins La Bouche, La Rocca, Karat, Café, ver. Ik heb wel dan ver. dat is denk ik toch wat anders, Dennis. Ja, uh, veel cool De Extreme en Balmoor. Ja, de resident-dj's van deze clubs groeiden uit tot sterren van het nachtleven... en brachten verschillende tracks uit. Die werden uitgebracht door Belgische dance labels, die ook op hun beurt slans muziekgeschiedenis schreven. Haast geen enkele van de genoemde clubs heeft het overleefd. De dance muziek daarentegen herbeleeft al een tijdje een heuse revival. De dance en trance hits van toen worden gebombardeerd tot. Uh, ja. Favoriete dance classics van gerespecteerde radiozenders. En de DJs van toen verschijnen opnieuw op de line-up van de grootste festivals. Ja. Bijna elke club uh, en label die heeft bijgedragen aan dit bijzondere stukje muzikaal erfgoed zal op 22 februari. vertegenwoordigd zijn door één of twee van hun meest iconische resident DJs. Ja, dus. Dat waren toch wel de naam, hoor. Ja, ja. En ja, zit hem in je agenda. Vrijdag 22 februari 2019. Age of Love in de Lotto Arena in Antwerpen. Haal je kaarten. Oh, zo. Nou. Ja, dan word je zomaar weer oud, Dennis. Maar dan brengt we ons weer bij de jeugd van tegenwoordig. Ja. Want ja, die hadden een uh, tijdje geleden alweer een uh, plaat, toch? Oud of dit? Let de dit zout. Of let de dit zout, jij. Ja. Ja. Als je nou meekijkt, dan zie je in één keer een hele grote hage op je beeldscherm. Ja, daar word, word, word, nou, word je niet. Word je niet vrolijk van? Daar, wo daar wordt hij niet warm van, nee. En het, zo warm is het toch niet. Maar ja, de plaat daar. De plaat plegen. daarentegen. Ja, dat heeft een leuke rework ondergaan, zoals we het noemen. Want uh, Leberg Luc heeft hem onder andere genomen. Ja. Luc van Scheppingen, zoals hij uh, in het dagelijkse leven Drink heet. Link van de show. Dat wou ik ze net zeggen. Die, die is er flink mee aan de slag gegaan. Een beetje zijn oude roots erin. Ja, het oude en... soundje. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het leuk hoor, Dennis. Ja. Uh, start hem maar gewoon in. Niet te veel lullig gewoon. Uh, dat hoort er niet bij. De jeugd van tegenwoordig Let dit ze In een Layback Luke remix. We knallen hem hier gewoon door op de eter. Moet wel zeggen, misschien een beetje 18 plus, hè, dit... Uh... Ah, ja. Ma mag het wel? Ja, het is na 9, hè. Dat kan gerust, tuurlijk. Dit is hier het. Hier kan alles. Jouw c Here we go. Bad titties. Looking the score. Don't cockblock They be going to war. Yeah, they some bad titties. Uh, on the grind. Some bad titties.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 It's out. Een stukje kwaliteitshouse, Cormac en Love on the Line op Defectus Records. Oh ja, ook altijd een goeie, goed leven. Ja, dat zeg ik een stukje kwaliteitshouse hierbij zie je. ja, we doen hier gewoon vanavond van alles, hè? Ja, ja. We springen misschien van de hak op de tak, maar we pakken alles mee. Ja. En dat brengt ook weer het volgende nieuwtje. Wat? Ja, we gaan, we terug. gaan, we gaan terug in de tijd. Want er is een nieuw 80s, 90s en Zero's Festival in velsen Zuid met DJ Jean. DJ Jan. Wel bekend, hè? De Party Animals! Millie van Wie komt er dan optreden? <laughs> en de echte of, uh... ja, de... En, of, of uh, cassette, spelers. En, uh, en George uh, Baker, uh, die heeft zijn eigen Lidl meegenomen. Oh, Met zijn Little Greenback. Bag. Nou, uh, lekker dan. Op zondag 2 juni vindt er een nieuw 80s, 90s en Zero's Festival plaats in de Vin in velsen Zuid. We gaan terug festival, niemand minder dan dus bovenstaande namen. gaan met bezoekers terug naar de nostalgie van vroeger, even lekker snappelen. Ja, het is niet alleen nieuw in veel zuiden. het is tevens het eerste festival in de regio dat muziek uit de jaren 80 90's en 0's tegen horen brengt. De eerste zonovergrote editie van het festival vond vorig jaar plaats op het festivalterrein De Thuishaven. Ja, Met de tweede editie wil de organisatie groter uitpakken. Daarom is gekozen voor een overstap naar. De Fan in Vils Zuid. Niet eerder hebben er op een soortgelijk classic feest. in deze regio zoveel bekende artiesten gestaan. Het festival is verdeeld over vier areas. Guilty Pleasures worden gedraaid door onder andere. Millie Vanilli en de Party Animals. Cuneo, Cor en Bonnie Sinclair. Ja. <laughs> als ze weer uh, nuchter is. Ja, ze Bij verzorgen de avond. Nuch nuchter op een ski feest Ja, dat geloof ik niet, hè. <laughs> Ook is er een stage waar bezoekers uh, kunnen genieten van disco en funk. Oh. Een groep DJ's draait uh, tot slot als tribute. De muziek van grote artiesten uh, als Prince, Queen en David Bowie. En ja, de dag wordt gehost door niemand minder dan... meneer Cactus Peter Jarent. <laughs> Dennis, <laughs> <laughs> hoe kom je op dit nieuwtje? <laughs> Jeetje, Mina... Haribo! Ja, naast je benen uit je lijf dansen, zijn er ook allerlei gekke activiteiten. Nou, Ik, ik vond dit al behoorlijk gek dat meneer Kacht is langs. Uh, lang onbegrijpelijk. Op. Komt hij in zijn pyjama? <laughs> <laughs> Zo is er een disco caravan met uh, ballenbak. Waar, waar je bezoekers onder begeleiding zelf nummers kunnen draaien. Oh? Ook, <laughs> ook is er een kabouterhuis aanwezig. Waar je kunt karaoke <laughs> zingen met je GELACH <laughs> <Johannes. laughs> We gaan verder op de foto met uh, Damio Jackson. Wie is dat? Oh, de lookalike look van, van Michael Jackson. Jackson. Oké. Okay. Ja, je, je kunt het zo gek niet bedenken. Alle ingrediënten zijn aanwezig om weer even terug te gaan naar vroeger... en zo met elkaar oude tijden te herleven. We gaan terug. festival. wordt niks voor niks. Het gezelligste festival ne van ik, Nederland Ik weet genoemd. alleen niet of je Damio Jackson of de lookalike van Michael Jackson... en een ballenbak... Dat of dat kan, een goede... Uh, nee, nee, nee. Nou ja, ze, ze wilde eerst de R-Killing nog doen, maar die kon niet. Die, is, <lacht> die, is, die, <lacht> die, is, die zat vast. Nee, die is nog op uh, Borg. Uh. Die, die, die mocht het land niet uit. Nee. Oh, oh, oh, oh. Nou ja, daarop terugkomen uh, ja, ik, ik mis even zijn uh, naam. wat. ja, ik zie wel DJ Korsta van het Cool Down Café. En, Rob uh, Boskamp. Rob Boskamp, Silverius. Ja, dat zijn toch allemaal uh, wel bekende namen natuurlijk. Ron Javolta. En uh, wat dacht je van uh, Jeroen Vlamman? Uh, van uh, Vlamman en uh, Abraxis. Uh, oftewel, de Party Animals. Ja, ja. Ja, nou, dat, dat is toch wel bekend. Maar ze en, doen ook... En uh, daar dan... moet ik dan gelijk weer aan denken aan het feestje wat binnenkort uh, plaatsvindt. Uh, in, ja. uh, in Amsterdam, uh, ja, ja. Charlie Loino's en Mental Theo, hun 25-jarige jubileum. Daar hebben ze Teaspoon, LSDJ, Nakatomi, The Dark Drive DJ Jun, DJ Jean, Rob Teunen Teune, en Teune, uh, Q Music, Het Foute Uur. En ja, ik zie hier naam staan: LSDJ. Ja, dat was vroeger DJ Jurgen, presents ja. LSDJ. Klopt. En hey, jij hebt, uh, oh toepasselijk, een nieuwe versie van. Ja. Een the e Better of Alone, de Exodus Eric Mendoza remix. Ja. Is dat, is dat familie van uh, die Mendoza of uh, dat N niet? Nee, ik denk het niet. Je denkt het niet. Nou ja. Maar hij is wat meer up tempo. Dat, dat mag ook wel, want It we moeten bad. even versnellen. Want zometeen gaan we even in de charts kijken hoor. What's hot, what's not. Daarna vlucht door naar nieuws weerverkeer. Van 10 uur en... I'm the one and only DJ Dion Sidney here live in the mix. New Year's, Alice DJ. Met Better Off Alone. Ik vind hem leuk gedaan, Dennis. Hey, deze LSDJ DJ Better in de Exodus uh, remix. En Eric Mendoza. Ja, oké. Okay, die, die, okay, okay. uh, die heeft er ook aan meegewerkt. Ja, iedereen moet er wel een beetje van meepikken. Ja, daarom, daarom. Iedereen uh, zijn eertje natuurlijk. Ja, ja. Hé, hey, het is tijd voor de charts. En ja, we pakken ze er gewoon eventjes bij, hoor. Wat is hot, wat is not. En ik... We doen het vandaag gewoon makkelijk. Wat gaan we doen dan? We, we pakken gewoon... Uh, de allround uh, chart, dus gewoon, voor, uh, voor ieder wat wils. Ja. Yeah. Dat is ook wel eens een keertje leuk. Dat is gewoon de, de voorpagina. Daarom, en op plaats nummer 10 vinden we daar Julian Jewel met Transmission op Drumcode. Oeh, techno. Lekker hoor. Ja, dus we zouden ook wel wat stevigers uh, pakken, hè? Ja, ja. Dat zal ook in een grote venue hoor. Lasers. Ja. Kom maar, ik zie, ik zie het helemaal. Op nummer 9: Don Diablo van Kino Silva, uh, King of My Castle. Uh, ja, je hoorde hem hier al eerder bij. En ik uh, geloof uh, deze week uh, de d De komende week de D-Smash. Oh, nou wel verdiend, want ik vind hem heel goed gedaan voor Hij is een, leuk koffie. gedaan, ja. Ik heb veel uh, versies gehoord. Maar deze, ik vind hem leuk gedaan. Ik moest er wel even inkomen. Ja. De eerste gedachte was, moi. Maar als je dat stem, uh, stemmetje zo hoort, ja. ja. Ik zie hem nog wel gaan klimmen. Geschikt. Op nummer 8 vinden we daar Cloney met de Diggy. Uh -huh. Solid Groove Rock. Uh -huh. Dat hoor je wel. Ik zou dit dus zo kunnen draaien, Dennis. In in in in ja, ja, ja, ja. Gewoon lekker een beetje freaken. Ja, ik vind deze leuk, Dennis. Hey. Hey. Onver onverwacht, okay. hoor. Dat, uh, okay. Voor de mensen die hem niet hadden. Ja, hoort u hem nou? Nog een keer dan. Om het af Oké. Okay. En door naar nummer 7, daar vinden we Michael Bibi. Hanging Tree. Vorige week draaide we hem hier al bij See It, natuurlijk. En nu lekker uh, hoog in de charts. Een plaat uh, die we ook al een hele tijd uh, geleden hebben gedraaid. Is die plaat van Camel Fett. En Jim Cook. En Christophe. Ja. Breed. Mooie vocalen. Ik vind dit zo'n waanzinnige plaat. Op het label Pride Up Presents. Oh. We vinden hem uh, op plek nummer uh, 6 deze week. Eric Prince van label. Ik krijg hier gewoon kippenvel van. Wat een plaat is dit. Gauw door! Met nummer 5 vinden we Martin Aiken met No No. Oh, Vet. Oh. Oh. No, no, no, no. Ik vind hem nou vet. Goeie chart uitgekozen, hè? Ja. Ja, dat is wat anders. Nee, hey, maar er zit een sample in van een oude jaren tachtig plaat. Die vind ik heel goed. Ja, ja, lekker hoor. Ja. Op nummer 4 vinden we Art Bad met Atlas. Ook lekker stevig uh, op Dynamic Records. Spannend. Spannende plaats. E.T. Phone Hall. Het lijkt wel een beetje de intro van een trance uh, evenement of zo. Welkom to the future. sensation. c Oh nee, die bestaat niet meer. Inner city. Nou ja, spannend hoor dit. Daar had ik toch die droppen iets harder verwacht. Maar, maar, maar uit, voor een opener. No. Hij, hij kan heel leuk. Op nummer 3 vinden we Benny L en John Holt met Police in een Helicopter. Hey, day of oh, voor de mensen die hier niet meekijken. Dion ons gaat hier helemaal los al. Uh... Ja, ik, ik kan dit soort platen heel erg waarderen. Ja, weet je dat de reggae drum yes, and bass, uh, Garrett? Yes boss, yes boss, yes boss. Lekker dit hoor. Dit, dit is uh, toch weer even wat anders, hè. Op nummer 2 vinden we Alone Came Polly van Rebuke. Dat vind ik ook heel goed gedaan deze. Ja, die kennen we hier wel, hebben we hier gedraaid. En op nummer 1 vinden we Art met Upper Ground. Ook lekker. Maar ja, ik kijk naar de tijd. En ja, helaas. We gaan er zo uit voor het nieuws weer en verkeer. Dus we pakken nog eventjes deze mee. Blog Crown. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.